11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerika blijft Egypte financieel steunen. Het Witte Huis wil naar eigen zeggen geen partij kiezen... in het conflict tussen het Egyptische leger en de moslimbroederschap. Amerika zal wel scherp in de gaten houden... of de nieuwe machthebbers erin slagen de democratie te herstellen. Jaarlijks krijgt Egypte anderhalf miljard dollar van de VS, vooral voor defensie. Egypte was de hele dag in de ban van het bloedbad van vanochtend in Cairo. Daarbij kwamen 51 betogers om het leven, vooral aanhangers van de moslimbroederschap. Die heeft voor morgen nieuwe betogingen aangekondigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Egypte verder aangescherpt. Nederlanders krijgen het advies niet naar Egypte te reizen. Alleen vakantiebestemmingen aan de Golf van Akaba en de Rode Zee zijn veilig genoeg. Griekenland krijgt het volgende deel van de Europese noodsteun. De ministers van Financiën van de Eurolanden stellen de komende maanden 6,8 miljard euro beschikbaar. Griekenland is volgens hen op de goede weg met de hervormingen, maar het zou allemaal wel wat sneller mogen. Kledingbedrijven gaan zich inspannen om de arbeidsomstandigheden in Bangladesh te verbeteren. Ze hebben daarover een juridisch bindend akkoord gesloten met vakbonden en andere organisaties. 70 bedrijven, waaronder Zeeman, CNA, WI en Hennis en Maurits, hebben het akkoord ondertekend. Inspecteurs gaan de komende tijd hun fabrieken in Bangladesh controleren... op onder meer arbeidsomstandigheden, brandveiligheid en de bouwconstructie. Alle rapporten worden openbaar gemaakt. Voor de inspecties moeten de kledingbedrijven hun productielocaties bekendmaken. Tot nu toe wilden ze dat niet. Aanleiding voor het akkoord is de instorting van een fabriek in april waarbij 1100 doden vielen.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 Osama Bin Laden heeft negen jaar ongestoord in Pakistan kunnen wonen... doordat het Pakistanse leger en de inlichtingendienst gefaald hebben. Dat staat in een geheim Pakistanse rapport dat in handen is van Al Jazeera. Bin Laden ging in Pakistan bijvoorbeeld gewoon naar de markt. Eén keer werd hij aangehouden omdat zijn chauffeur te hard reed... maar de chauffeur regelde de kwestie met de agent en de auto mocht doorrijden. Ook kon Bin Laden in 2003 ongehinderd Khalid Sheikh Mohammed ontvangen... de organisator van 9-11. Sinds 2005 heeft Pakistan niets meer gedaan om binladen op te sporen, staat in het rapport. Het weer vanavond en vannacht helder, de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen opnieuw zonnig met maxima van 19 tot 26 graden. Vanaf woensdag wat meer bewolking en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Eva Jinek. Boris Johnson, de burgemeester van Londen... die graag premier van Groot-Brittannië wil worden... zei vandaag dat vrouwen alleen naar de universiteit gaan... om een man aan de haak te slaan. Lieve Boris, geloof me... het is een stuk makkelijker om een man te scoren... dan om af te studeren. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. Mensen die in een ideële wereld geloven. Natuurlijk zijn ze er nog. Sterker nog, ze zijn onze buren. In België is een ideële bank opgericht... uit verzet tegen alle rottigheid in de bankensector. Heeft dit lieflijke pan een kans van slagen... en hebben de oprichters misschien wel goud in handen? In Egypte zijn er vast genoeg mensen die in een ideële wereld geloven... alleen zijn ze het niet echt met elkaar eens... Het land lijkt steeds verder af te glijden in de volgende gewelddadige crisis. Correspondent Sander van Hoorn praat ons bij. En voor een hoop dierenliefhebbers hoort het niet thuis in een ideële wereld. Stierenrennen. Een documentairemaker die in die wereld dook... vertelt over de magie van die oude traditie. En om 5:12 voor twaalf, de magie van de Tour. Dit is allemaal het komende uur, maar nu eerst het nieuws van... Maandag 8 juli. In Egypte stonden vandaag opnieuw volwassen mannen te huilen om dierbaren die zijn doodgeschoten. Meer dan 50 slachtoffers waren het vandaag, vooral aanhangers van de moslimbroederschap. Doodgeschoten door het leger dat nu de dienst uitmaakt. De moslimbroeders zijn strijdbaar, ze willen dat de president Morsi terugkomt. Ah. De moslimbroeders zeggen dat het leger zomaar begon te schieten. Maar het leger zegt juist dat de demonstranten waren begonnen. Hoe het nu verder gaat, dat hoort u dus zometeen van correspondent Sander van Hoorn. In Nederland krabbelt de huizenmarkt voorzichtig weer op. Dat blijkt uit een rondgang van RTL News. De meeste makelaars gaan met een gerust hart op vakantie... want ze hebben weer lekker wat huizen verkocht. Vooral aan starters. Deze is net verkocht. Hij heeft, uh, hij heeft twee maanden te koop gestaan. Uh, juni was de beste maand die ik altijd de afgelopen drie jaar gehad heb. Niet zo gek ook, want door de nieuwe starterslening van het Rijk... wordt het aantrekkelijker om je eerste huis te kopen. Bovendien doen de banken sinds kort niet meer zo moeilijk... als iemand om een hypotheek vraagt. Misschien komt het ook wel omdat er iets meer concurrentie op de markt komt. Buitenlandse banken willen toch ook wel wat geld investeren... in de Nederlandse economie en in de huizenmarkt. En het leidt allemaal tot die ene belangrijke vraag. Kunnen we zeggen dat de crisis op de woningmarkt nu een beetje voorbij is? Nee, helaas. Daarvoor is het herstel echt nog veel te pril. En dat zeggen ook alle deskundigen. Er is ook nieuws over het dier dat vorige week werd doodgereden... in de Noordoostpolder. Onderzoekers van Museum Naturalis in Leiden hebben het dier ontleed. Hun conclusie? Het is geen hond, maar een wolf. Want het doodgereden dier had een grote neus. Een wolf heeft een gigantisch goede reukzin en heeft daardoor een hele grote neus, een lange, smalle snuit. Ze doen voor de zekerheid nog wat onderzoek, maar eigenlijk weten de onderzoekers het al zeker. Dit is de voorbode van de, de terugkomst van de wolf. Op zich goed nieuws, want we hebben de wolven zelf ooit bijna uitgeroeid, maar niet iedereen is blij met de terugkomst. Ik vind het best wel eng als er zomaar een wolf voor je staat als je door het bos heen loopt. Ja, ik denk dat als dat gaat gebeuren, dat ik dan wel heel hard wegren. De donkere gedaanten zijn bijzonder binnen Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwade bovendien. Nou Goed, waarschijnlijk zijn er weer wolven dus in Nederland. Of nou ja, in elk geval eentje, een dode. En ze zijn het eindelijk eens geworden. De Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Ze hebben ja gezegd tegen de economische hervormingen in Griekenland. En de goedkeuring van die zogeheten Trojka is goed nieuws voor de Grieken. Ze krijgen weer wat extra geld. goedkeuring van de Trojka maakt de weg vrij voor uitbetalingen van leningen van het Europese hulpprogramma. Trojka dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Lief onze goede tijd! De Franse politieke partij UMP van oud-president Nicolas Sarkozy... kwam vanmiddag bijeen voor crisisoverleg. Sarkozy was daarbij zelf ook aanwezig. We gaan naar Parijs, naar onze correspondent Ron Linker. Ron, goedenavond. Goedenavond, Eva. Ron, kwam Sarkozy stiekem door een achterdeurtje naar binnen... of had hij toch nog een groots entree? Nou, Eva, het leek wel alsof de campagne voor de presidentsverkiezingen niet uh, voorbij was. Dat hij nog altijd doorwoedde. En Mensen stonden langs dranghekken te wachten bij de ingang van dat partijbureau van de UMP. Uh, wat echt midden in Parijs ligt, bij een redelijk drukke weg. Er was ook veel politie daar. En dan hoorde je Nicola, Nicola, Nicola. En dan uiteindelijk kwam hij in de verte aan om zich heen een meute vechtende ploegen die allemaal met elkaar aan strijden waren... om maar een stabiel plaatje te kunnen draaien. Nou, dat is uiteindelijk niemand gelukt. En toen ging hij snel naar binnen voor wat was een besloten bijeenkomst... de eerste keer dat hij terug was op het ONS. Had hij na afloop nog iets te vertellen aan de pers? Nou ja, ik denk dat hij na uh, afloop te melden had aan de pers dat er uh, hoop is voor zijn partij. Dat ze toch nog dat geld wat ze nodig hebben, wat ze heel hard nodig hebben, dat ze dat bij elkaar willen sprokken. Maar ik denk dat hij vooral zijn partij, zijn partijgenoot, zijn partijleden een weg wilde wijzen naar een verkiezingsoverwinning. Dit is een partij die in zak en as zit. Er is geen nieuwe leider opgestaan na Sarkozy, geen opvolger. En nu zit de partij ook nog eens financieel helemaal aan de grond. Dus er was een, ja, een klopje op de schouder nodig, een zetje in de rug. En ik denk dat dat de bedoeling was van die speech. Van, uh, Sarkozy. Maar is hij zelf niet debet aan die financiële problemen waar zijn partij nu in verkeert? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heeft hij een grote blunder gemaakt als kandidaat. Hij heeft veel te veel geld uitgegeven. En daardoor heeft de regering uh, de subsidiekraan dichtgedraaid. En deze ruur een gat bij de UMP van 11 miljoen euro... dat binnen deze maand gedicht moet worden. Dus de UMP was al door de kiesraad, de Franse kiesraad op de vingers getikt. Men uh, ging toen in hoge beroep. En vorige week donderdag heeft die Constitutionele Raad... het hoogste orgaan waar je in beroep kunt gaan... heeft bevestigd dat de UMP kan fluiten naar zijn centen. Dus geen 11 miljoen euro terugkrijgt voor die verkiezingscampagne. En dan moet je weten even dat die Constitutionele Raad... bestaat uit rechters, rechtsgeleerden... maar ook uit alle nog levende ex-presidenten van Frankrijk. Dus ook ene Nicolas Sarkozy. Hij was er uiteraard niet bij toen die zaak over hem ter tafel kwam. maar was na afgelopen wel zo ontzettend boos... dat hij meteen zijn lidmaatschap aan de Constitutionele Raad heeft opgezegd. Kan ik me voorstellen dat hij dat moest doen ook... als hij zich daar zo tegen verzet. Als ik jou zo hoor he, dat mensen buiten staan, zijn naam staan te scanderen... dan denk ik, die man is nog mateloos populair... Ja, dat gaat voor heel veel UMPers toch nog een echte magische werking uit van Nicolas Sarkozy. Uh, toen, hij, toen hij verslagen werd, nou ja, zei het, hè, was er ook niet meteen een opvolger. Sterker nog, er werd een hopeloze machtsvrijd gevoerd tussen uh, François Fillon en Jean-François Copé En die, die machtsvrijd heeft de partij bijna in twee gescheurd. Dus daarmee werd de roep om Sarkozy alleen maar weer groter. Tel daarbij op. Ja, dat het met Sarko's rivaal, president Hollande, ook niet helemaal goed gaat. En je voelt aan alles dat Sarko's hier graag nog een keer wil proberen wraak nemen. Maar goed, tijdens die speech vanmiddag repte hij daar met geen woord over. Daar zei hij zelfs, dit is niet mijn terugkeer in de politiek. pas Pama van politique. Maar goed, ken je dat schilderij Cecine Pazimpiek? Ja, van Magritte, van die Belgische schilder Magritte, zeker. En wat zien we daar? Een pijp, overduidelijk. Wat is het? Heel goed. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. En dan gaan we naar de kranten van morgen, want mijn collega Jan van der Putten heeft ze alvast voor ons gelezen. Jan. Ja, in de Telegraaf het nieuws dat er in het Nederlandse deel van de Noordzee... waarschijnlijk een hele onontdekte olie- en gasvoorraad zit. Dat zou een miljardenmeevaller zijn voor de schatkist. De voorraden zitten in het noordelijkste Nederlandse puntje van de Noordzee. De afgelopen jaren heeft een gespecialiseerd bedrijf bodemgegevens verzameld. Het is nog wel de vraag wie die goudmijn gaat aanboren. Grote bedrijven als Shell en BP staan niet te dringen... om in het afgelegen stuk zee aan de slag te gaan. Gaan. Hoe weet je als gemeente of bouwbedrijf of jouw bouwproject niet schadelijk is voor planten of dieren? Nou, dan kijk je in de Nationale Databank Flora en Fauna van de gegevensautoriteiten Natuur. Want dat scheelt later een hoop juridisch gedoe over zeldzame beestjes. De Volkskrant meldt dat die handige databank en het daarbij behorende onafhankelijke toezicht dreigen te verdwijnen. De Natuurdatabank wordt bij bouwprojecten nauwelijks geraadpleegd en dus komt er ook geen geld binnen. Volgend jaar zouden de inkomsten 2,5 miljoen euro moeten zijn... Maar de teller blijft steken bij 1 miljoen. Ook in Nederland komt lepra voor. Helaas zien Nederlandse artsen veel te laat dat een patiënt lepra heeft. Dat zegt dermatoloog Van Hees van het Erasmus Medisch Centrum morgen in Spits. Lepra is een ziekte die de huid en de zenuwen aantast. Bekend zijn beelden van patiënten in de derde wereld met klomphanden en klompvoeten. In Nederland zijn 400 lepra-patiënten. Daar komen elk jaar vijf tot tien mensen bij. Vaak mensen die in de derde wereld zijn geweest. Waarom schiet het toch niet op met de opstand in Syrië? Trouw stelt vast dat de rebellen grote fouten maken. Bijvoorbeeld, ze zijn veel te optimistisch. Vorig jaar riep een rebellencommandant in Aleppo... dat de val van Assad een kwestie van weken was. En het is demotiverend als dat niet lukt. Nog zo'n fout? Die filmpjes op YouTube. Die interviews waarin rebellenleiders vertellen wat ze van plan zijn. De Syrische inlichtingendienst... Ze hoeven maar de krant te lezen of de tv aan te zetten... om te weten wat de opstandelingen van plan zijn. Het is alweer een tijd geleden, maar in 2002... ging het Nederlandse automatiseringsbedrijf Landis failliet. Duizenden mensen verloren hun baan door wanbeleid. Het Financiële Dagblad schrijft dat accountantskantoor Ernst Jong een recordbedrag aan schikkingen betaalt. Ernst Jong was de controlerend accountant van Landis, maar liet kennelijk een hoop steken vallen. Het bedrijf schikte voor 11,5 miljoen euro met de curator en betaalde aan de banken mogelijk meer dan 30 miljoen. En er dreigt nog een schikking met beleggersvereniging VEB. En als klap op de vuurpijl willen de oudbestuurders van Landis... ook nog geld zien van de accountants. Samen zingen, dat heeft effect op de hartslag. En daarom is zingen in een koor zo fijn. Zweedse onderzoekers van de Universiteit van Gothenburg ontdekten... dat het hartritme van de zangers hetzelfde patroon aanneemt. Dat komt vermoedelijk doordat ze op dezelfde momenten ademhalen. Bij het uitademen daalt de hartslag, bij het inademen stijgt die. De studie is nog niet klaar. Nu willen de onderzoekers nog weten of ook de stemming van de zangers... op hetzelfde niveau komt te liggen. Morgen, of misschien wel overmorgen, begint de Ramadan, de islamitische vaste maand. In het AD staat het ook niet-moslims het leuk vinden om daaraan mee te doen. Bijvoorbeeld Danny uit Rotterdam. Hij doet het voor zijn vrouw, die is Turkse. En volgens Danny is het een feest. Ramadan is als kerst, maar dan een maand lang. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan ga ik nu meteen door naar Egypte, denk ik. Oh nee, eerst muziek. Oosterhuis. Better think twice. Ruim 50 aanhangers van Morsi zijn doodgeschoten door het leger. De moslimbroederschap heeft de bevolking opgeroepen in opstand te komen. Tegenstanders van Morsi protesteren dagelijks op het Tagrierplein. En de Salafistische Noerpartij wil niet meer overleggen over een interimregering. Kortom, het gaat niet al te best in Egypte. Sander van Hoorn is onze midden oosten correspondent en hij zit in Cairo. Sander, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat was een hele waslijst wat ik net opzomde. Het klinkt denk ik een beetje alsof een burgeroorlog op het punt van beginnen staat. Deel jij die uh, angst? Nou ja, de Egyptische interim-president Mansour... die lijkt hij in elk geval niet te delen. Want, uh, ik zeg het maar even op basis van het persbureau Reuters... wat daar echt op dit moment uh, mee aan het komen is... Uh, die interim-president heeft een decreet uitgevaardigd... waarin hij zegt dat binnen twee weken een commissie benoemd wordt, uh, moet worden... die de grondwet herziet, die uh, daarna wordt voorgelegd aan een referendum. Daarna moeten er uh, binnen, ik zeg even uit mijn hoofd... vier en een halve week nieuwe parlementsverkiezingen komen... en binnen een week daarna nieuwe presidentsverkiezingen. Dus die president die gaat noest voort op de ingeslagen weg van het uh, nou ja, organiseren van nieuwe verkiezingen, zo lijkt het. En is dat, uh, dit komt net binnen, dat nieuws, maar is dat, dat iets, ja, ja. Wat we... dus je kan Sorry. eigenlijk nog niet zeggen of het mensen geruststelt. dat weten we eigenlijk nog niet. Um, nee. iets, iets anders wat ik wel alvast aan jou kan vragen natuurlijk, het ministerie hier raadt Nederlanders aan om niet naar Egypte te gaan. Denk ja. je dat buitenlanders gevaar lopen in Egypte? Nou, ik zie hem zelf nog niet zozeer. In die zin dat uh, je kunt hier volgens mij in uh, Cairo... als er een moment is om naar het Nationaal Museum te gaan... is doen, want er is niemand. <lacht> en uh, ook volgens mij het zuiden van uh, de sine Woestijn, de badplaatsen daar, uh, uh, andere plaatsen. Je, je kunt daar volgens mij prima naartoe. Alleen, kijk, Buitenlandse Zaken... die krijgt natuurlijk een hele andere vraag. Die uh, krijgt de vraag... Is er mogelijkheid van aanslagen op toeristische doelen? Ja, die is er. Is er mogelijkheid in Cairo of andere plekken... dat er spontaan geweld uitbreekt waar buitenlanders gevaar lopen? Ja, die is er. Stel je nou toch voor dat er iets gebeurt... en dat uh, had gebleken dat buitenlandse zaken dat had kunnen weten... en dat ze niet gewaarschuwd hebben. Dan zitten ze morgenavond bij jou met het oog op morgen... om zich te verantwoorden. Ja. Dus die reisadviezen die zijn noodzakelijkerwijs altijd een beetje conservatief. Ik zie dat bij mezelf in Libanon... waar ik uh, nou ja, bij wijze van spreken mijn deur niet eens meer uit kan. Ja. Is er al meer duidelijk over die schietpartij van vanochtend... hoe dat is gegaan? Want de, lezing daarover, de lezingen daarover lopen zeer uiteen. En het probleem is op dit moment in Egypte dat je die twee kampen hebt. Uh, en dat alles door beide kampen anders gezien gaat worden. Hetzelfde geldt voor dat presidentiële decreet... wat net is uitgevaardigd, wat ik opnoemde. Maar dat geldt dus ook voor wat er vanmorgen gebeurd is. En wat, wat we gedaan hebben is naar die plek toegegaan... en geprobeerd om daar uit te vinden wat er aan de hand is. Maar zelfs ter plekke kom je er niet achter. Want je probeert dan de, de buitenzinnige verhalen probeer je de af te filteren... je probeert uh, uh, verklaringen aan elkaar te toetsen... en blijkt dat je er dan uiteindelijk toch nog niet uitkomt... niet uitkomt wie nou dat eerste schot gelost heeft. En dat is die cruciale vraag... die door beide partijen zo verschillend beantwoord wordt. We weten in ieder geval dat de mensen voor een kazerne stonden... waar Morsi dan zich zogenaamd zou bevinden. Weet jij of hij daar überhaupt ook echt zit? Nee. Dat weet niemand. Nou ja, Morsi en de mensen die hem gevangen houden uh -huh. neem ik aan van wel... Ja, nee, kijk, weet je, het probleem is dat dat ook niet meer uitmaakt. Het is een symbool geworden. Uh, het, het, het praktische is voor de moslimbroederschap dat het heel dicht bij die moskee ligt... waar ze al langer een uh, sit-in hielden, een, een permanente demonstratie. Dus ja, of die daar daadwerkelijk zit, het maakt niet meer uit. Het is het symbool geworden wat het is. En dat zal zeker na uh, dat bloedblad van vanmorgen niet minder worden. Hoe lang is die al niet meer levend gezien eigenlijk, die Morsi? Hij heeft volgens mij, uh, toen hij net afgezet was... nog een YouTube-filmpje naar buiten gebracht. En dat is bij mijn weten het laatste levensteken. Hmm. Nou gaat uh, Mansour ook een commissie uh, in het leven roepen... die moet onderzoeken hoe dat precies is gaan met die schietpartij. Jij werd er al niet wijzer van, van al die ooggetuigen. Geloof je ook ja. dat het nu gaat gebeuren met alle chaos die gaande is? Nou, het minste wat ze kunnen doen, het slimste ook... is uh, dat een serieus onderzoek laten zijn. Uh, en ik moet in eerlijke, alle eerlijkheid zeggen... ik was uh, vanmiddag in dat ziekenhuis waar de zwaar gewonden lagen. Dus de mensen die nog steeds aan een zijdendraadje draadje hangen... die geraakt zijn door kogels. Toen ik daar wegging, liep er een delegatie van het Openbaar Ministerie naar binnen... die onderzoek kwamen doen. Uh, dus dat, dat zou best kunnen. Ze gaan praten met die gewonde moslimbroeders. Maar het probleem is dat... Elke conclusie natuurlijk uh, moet gaan over wie loste dat eerste schot. En dus kun je je voorstellen dat degene die het eerste schot loste... het al bijna op voorhand niet met die conclusie eens zal zijn. En dat betekent dus dat ook zo'n rapport in zo'n diep gepolariseerde samenleving... Mm -hmm. die Egypte op dit moment is, ja, nie, niet het verlossende woord zou kunnen brengen. Maar als ik jou zo hoor, dan begint die kloof zo onderhand onoverbrugbaar te worden. Ik bedoel als mensen dat soort rapporten, al zou die ze serieus zijn uitgevoerd... niet eens geloven, hoe kun je ooit nog nader tot elkaar komen... en echt om de tafel gaan zitten? Nou ja, dat, dat is dus de grote vraag. En het alternatief is nog veel enger. Namelijk dat, dat er een soort geweldspiraal ontstaat van aanslagen... en, en uh, gevechten die dan opeens uitbreken, zoals vannacht. Uh, kijk, het scenario waar de regering dus nu... Uh, ik, ik ben nu even een beetje aan het interpreteren... op basis van dat decreet voor kiest is we gaan een politiek proces serieus neerzetten. We hopen dat daarmee uh, de andere partijen... die uh, nog een beetje aan de kant van de moslimbroederschap zitten... en die vandaag na dat bloedbad hebben gezegd... we geloven er niet meer in, dat we die daarmee weer over de streep trekken. Zodat je dan weer komt in een situatie dat echt uitsluitend... en alleen die moslimbroederschap er niks in ziet. En dan kan je een situatie krijgen dat de moslimbroederschap uiteindelijk eieren voor haar geld kiest, meedoet aan verkiezingen... die ze ook best nog zouden kunnen winnen. Maar goed, dat alles is heel erg leuk op dit moment... Die zouden ze nog kunnen winnen, denk je? Die hebben nog genoeg aanhang in Egypte misschien niet alleen de oppositie is verdeeld. Dus ik zeg altijd, de moslimbroederschap kan die verkiezingen heel goed verliezen. De vraag is alleen of de oppositie ze kan winnen. Maar goed, dat is allemaal nog van heel veel later zorg. Eén ding kun je wel vaststellen, dat als je een dergelijke optimistische redenering... ik ben er heel eerlijk in, als je die wil volgen... Ja, iets wat er dan natuurlijk niet moet gebeuren, is incidenten als vanmorgen. Ja, een bloedpad met vijftig doden. Je had het net over sommige partijen die na dat bloedpad hebben gezegd... wij doen niet meer mee. Valt daar die Noer-partij ook onder? Ja, de salafistische partij, dus de streng religieuze partij die uh, zich achter de machtsovername door het, leven, uh, door het leger had geschaard, die heeft na dit bloedbad gezegd: wij schorten onze deelname aan dat politieke proces schorten we op. En kennelijk heeft dus nu de interimregering, de interimpresident, gedacht: oké, okay, dan gaan we maar even verder zonder, hopelijk dat dan bijvoorbeeld met een onderzoek en bijvoorbeeld met wat andere dingen die Noer partij weer binnen boord komt en ook daarvoor geldt weer... dat zou zomaar kunnen. Het blijft Egypte, het is lastig te voorspellen. Eén ding weet je in elk geval heel erg zeker... nog een paar keer van dit soort geweldsincidenten, incidenten... en dan kun je eigenlijk alles wel vergeten. Ja. Als je nu uh, om je heen kijkt buiten, hoe is de situatie in de stad? Hoor je veel? Nou, en dat vind ik eigenlijk het, het, het vangen. Ik doe eventjes de deur van mijn hotelkamer open... En dan hoor je misschien de herrie op de achtergrond. Ja. Dat is het Taghirplein, waar vanavond, ik ja, kan niet anders zeggen... een soort disco aan de gang was. En Ik vond dat enigszins misplaatst op het moment dat er, ook al zijn het... je politieke eh, tegenstanders, meer dan 50 doden zijn gevallen. En de, nogmaals, ja, het begint een beetje een repeterende breuk te worden. Dat is het Egypte van dit moment. Twee groepen die eigenlijk niets meer van elkaar willen weten. Die elkaar eigenlijk niet meer eens als mens zien als ik het zo hoor. Mm, ja, nou ja dat, dat, dat wordt dan met de mond beleden. Kijk, uiteindelijk kunnen dingen heel erg snel omgaan. Ik bedoel, ik heb gezien hoe uh, hier de liefde uh, beleden wordt... voor het uh, leger hier op het Tahrirplein. Uh, een, een, een maand geleden, twee maanden geleden... stonden deze mensen nog te demonstreren tegen het leger... op datzelfde Tahrirplein. Dus allianties, uh, voorkeuren, ze kunnen ook weer heel snel wisselen in Egypte. Nou, dan gaan we je ongetwijfeld nog vaak over spreken. Sander van Hoorn in Cairo, dankjewel. Charles Bradley, you put the flame on me. Duizenden Belgen hebben dit weekend een ideële bank opgericht. De coöperatieve New Bee. Uit onvrede over het functioneren van de bankensector. Heeft het kans van slagen? Daar gaan we het over hebben met Koen Schoors, hoogleraar economie aan de Universiteit van Gent. Paul Door, financieel expert bij VTM News. En Josien Frikink, inmiddels aandeelhouder van deze ideële bank. Koen Schoors, om met u te beginnen. Goedenavond. Goedenavond. Hoe serieus moet ik dit nemen, of is het meer een stunt? Nee, dat is zeker geen stunt. De bank is al een tijdje bezig coöperanten te werven. Ze hebben op min van tijd meer dan 43.000 mensen bij elkaar gehaald die elk 20 euro hebben betaald. Ze hebben 89 NGO's, dat zijn niet-governementeel organisaties, over de streep gehaald. Dus ze hebben een brede steun en ze hebben dat gedaan voornamelijk via sociale media. Website, Facebook en dergelijke meer. Dus geen dure reclamecampagne? Totaal geen dure reclamecampagne, heel eenvoudig manifest. Er is, er is duidelijk een uh, voedingsbodem en er zijn een duidelijk een aantal mensen die bereid zijn dit te steunen. Dat is natuurlijk nog iets anders of het ook lukt, maar er is duidelijk een soort voedingsbodem die een dergelijk initiatief kan dragen. Ja, mensen zijn er ontvankelijk voor. Hoe, hoe moet ik me daar, wat moet ik me daarbij voorstellen bij een ideële bank? Hoe werkt zoiets? Wel, het wordt die hele banken vind ik een beetje vaag. Wat ze eigenlijk willen doen, is ze willen een aantal principes uitdragen die aansluiten bij de coöperatieve beweging. Bijvoorbeeld participatief zijn, dus de mensen een stem geven, een bank voor ons en door ons met andere woorden. Ze willen ook sober zijn, dus ze beloven een ander bonusbeleid, geen bonussen, geen dure gebouwen, een soort goedkope, simpele bank. En ze willen duidelijk en transparant zijn. Dus dat wil zeggen geen complexe producten, geen derivaten, een simpele spaarbank die ook vooral zal het geld dat zij ophaalt bij de spaarders, investeren in de lokale of regionale economie. Dus geen grote krankzinnige internationale projecten, mm -hmm. nee, houd het maar simpel en lokaal. En dat overzichtelijk. Is, ja, dat is die ideale bank waar ze naar willen. Ja. Alles eigenlijk waar we een aversie tegen hebben gekregen bij traditionele banken... dat zit er dan niet in. Um, als ik dat hoor, 43.000 mensen nu al die meedoen... en dan iedereen een stem geven om mee te doen. Dat lijkt me nogal ingewikkeld. Uh, dat effectieve, dat participatieve... Omzetten in daden is ingewikkeld. Daar moet je een structuur voor ontwikkelen. Die is momenteel nog niet af. Maar ik heb zelf uh, ook een aandeeltje gekocht. En daar heb ik gemerkt dat ze voorstellen, als je aandeelhouder wordt, om ambassadeur te worden. Dus uh, een aantal aandeelhouders worden ambassadeur en moeten dan in hun regio fora organiseren en uh, avonden waarbij ze mensen inlichten. Dus ze proberen een systeem op poten te zetten om die directe democratie toch vorm te geven. Maar natuurlijk is het embryonaal. Niemand die weet waar het uiteindelijk naartoe zal gaan. Maar dat is zeker de bedoeling. Paul Door, denkt u dat dit een kans van slagen heeft? Ik denk dat het een, een kans heeft. Wat vooral mooi is, is dat ze van dat ongenoegen... wat bestaat rond de grote banken... ...gebruik hebben kunnen maken om iets op poten te zetten... ...dat het niet gewoon gebleven is bij, bij wat ongenoegen dat dan uiteindelijk toch vervaagt... ...dat men het initiatief heeft genomen... ...en dat men inderdaad in het hele land ondertussen, in culturele centra... Uh, ...vergaderingen heeft georganiseerd, mensen heeft gemobiliseerd... ...warm gemaakt om 20 euro uh, te besteden om één aandeel te kopen... Maar natuurlijk komen er nu uh, nieuwe grote moeilijkheden op, op, op dat initiatief af. Je hebt nu in een mum van tijd ja, ongeveer 1 miljoen vergaard, maar je hebt 60 miljoen nodig. Uh, dat is haalbaar, maar dat betekent wel dat al die mensen die uit sympathie of om eens te proberen, zoals professor Schoors daarnet zelf uitgelegd heeft, 20 euro hebben ingelegd, of die bereid zijn om daar nog veel bovenop te doen natuurlijk. Dat moet nog blijken. En een tweede probleem of een tweede moeilijkheid is natuurlijk het hebben van een bankvergunning. Wat is daar, de, maken ze weinig kans om die te krijgen? Dat zal natuurlijk van de overheid afhangen. Dus dat, dat is de centrale bank die moet toelating geven om te gaan bankieren. Om, zoals dat bij ons heet, beroep te doen op het publieke spaarwezen. daar gewoon geld in te zamelen bij particulieren. En uh, je mag toch wel verwachten dat men een heel stuk strenger zal zijn nu dan men daarover vroeger geweest is. Dus er zijn niet veel nieuwe banken ontstaan. En meestal zijn het bij ons buitenlandse banken die hier uh, een internetbank hebben opgericht. Rabobank, ABN AMRO, die hebben hier een internetbank. Maar uh, echte nieuwe banken die zijn zeldzaam. En men is toch in elk geval strenger dan in het verleden om toelating te geven omwille van wat er allemaal gebeurd is natuurlijk in de financiële wereld. Ja. Nou klinkt dit natuurlijk heel lief allemaal, Koen Schoors. Zou het kunnen zijn dat uh, de overheid denkt, ach, daar kunnen ze geen kwaad mee met zo'n ideële bank, natuurlijk geven we die een vergunning. Ik denk dat ze in elk geval een voetje voor hebben... en dat de kans groter is dat zij die krijgen dan een ander. Maar natuurlijk toch zullen zij moeten voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. En ook wat betreft de raad van bestuur... die zal voldoende mensen moeten bevatten met ervaring, met juiste opleiding en zo verder. Dus het is een hele reeks voorwaarden. Zowel wat betreft personeel als raad van bestuur, als directie... als gewoon het kapitaal liquiditeit enzovoort. verder. Die moeten voldaan worden, de voordat je kunt beginnen te bankieren. Dus ze zullen eraan moeten voldoen. Dus uh, behalve de goede bedoelingen... hebben we nu ook nood aan expertise. En de vraag zal zijn... kunnen we voldoende mensen vinden met expertise... die ook goede bedoelingen hebben? Hmm. Hebben de traditionele banken eigenlijk al gereageerd? Maken ze zich zorgen over deze concurrentie... of nemen ze het niet al te serieus? Uh, ik hoop het wel, dat ze zich zorgen maken. In elk geval, wat duidelijk blijkt, is dat heel wat mensen nog steeds boos zijn. Als je zo snel, zonder al te veel rugbaarheid eraan te geven, 43.000 mensen overtuigt, dan is er toch zeker nog een, een hoeveelheid boosheid. En dat kan betekenen dat een aantal mensen bereid zouden zijn hun geld weg te halen en naar die newbie te brengen als die mocht bestaan. Dus ik denk dat banken zich daar wel een beetje zorgen over maken. Mm -hmm. Ik denk dat ook Triodos zich een beetje zorgen moet maken. Triodos is de, je kan zeggen, Belgisch-Nederlandse ethische bank... die al bestaat en die vooral investeert... of voor groten investeert in projecten die verband houden met milieu, ecologie enzovoort. Uh, Veren is natuurlijk een concurrent. Langs de andere kant vind ik het net goed dat er toch een nieuwe bank komt... een van de beste manieren... Om de banken uiteindelijk uh, een lesje te leren, zou je kunnen zeggen, of een gedrag bij te sturen, mm -hmm. is dat ze een beetje gechallenged worden, dat er een beetje concurrentie komt. Ja, dat en probleem hebben zijn... zijn... we in Nederland ook. We hebben iets ja, te weinig precies. banken, geloof ik, op dit moment. Precies, uh, meer dan iets te weinig. En uh, hetzelfde probleem is het geval in België. Dus we hebben die enorme fusies meegemaakt, we hebben die enorme molochen, die olifanten opgebouwd. En we zitten er nu mee. Ze zijn nu genationaliseerd in veel gevallen, en we zitten er nu mee. Dus het feit dat er wat nieuwe, kleinere banken ontstaan, die het systeem een beetje uitdagen, is net goed. En ik denk dat daarom misschien als je de bank geneigd zal zijn... Uh, een oogje dicht te knijpen, mocht dat dan wel nodig zijn. Ja, de nodige concurrentie. Aan de lijn, Josine Frinking. Uh, u bent al als ik het goed heb. aandeelhouder als ik het goed heb, of niet? Um, ja, dat klopt. En is dat uh, geboren de, uit woede? De, de, de eerlijkheidshalve moet ik daar wel bij zeggen dat dat niet heel erg moeilijk is. Want uh, voor 20 euro koop je een aandeel. En op dit moment is het ook zo dat je slechts één aandeel uh, mag kopen. Uh, en niet meer dan dat. En dat vind ik eigenlijk... Uh, hele sympathieke manier van uh, een, uh, een fundament, als het ware, onder een uh, idee, een bankair idee uh, leggen, uh, waardoor er geen uh, uh, gefortuneerde mensen of grote partijen daar een meerderheidsbelang in mm -hmm. kunnen krijgen. Ja. En op deze manier wordt het een, uh, een uh, bankair systeem of een bank uh, uh, van burgers voor burgers. Ja, dat, uh, dat begrijp ik inderdaad. En waar we het net over hadden, dat, uh, nou ja, als 43.000 mensen in zo'n korte tijd zich daarvoor aanmelden. Blijkbaar zijn ze daar heel ontvankelijk voor. Is er nog veel woede over hoe het bankeren voorheen werkte. Was dat ja. ook bij u de reden om uh, meteen zo'n aandeel te kopen? Um, deels, ja. Uh, ik vind het uh, uh, sowieso een ontzettend sympathiek uh, idee. Um, en uh, daarnaast ja, vind ik het heel erg iets van deze tijdgeest. En de uh, uh, woede die is ontstaan om uh, ja, de traditionele uh, banken... dat past ook heel erg uh, in deze tijdgeest. En um, het is... Ja, dat, ik zie het een beetje als een golfbeweging uh, uh, in de hele evolutie, als het ware. Dat uh, uh, bestaande banken uh, yeah, hun eigen credibility aan het verliezen zijn. Mm -hmm. onder, uh, en dan onder is er ruimte, ontstaat er ruimte voor een nieuw initiatief zoals deze. Maar de vraag is natuurlijk, los van hoe sympathiek dit initiatief is, ze hebben 60 miljoen nodig. Bent u bereid om veel meer geld. Uh, uh, in die bank te stoppen of is het alleen een gebaar met één aandeel wat u betreft? Nou, uh, wat, wat ik ervan heb begrepen is dat ze het uh, grote kapitaal niet bij de burgers zoeken. Uh, maar daar uh, geschikte partijen, organisaties uh, voor aan willen trekken. Uh, ja, die dat moeten investeren om uh, aan die aantal punten te komen uh, om een daadwerkelijke bank uh, te kunnen realiseren even nog naar Paul door, want we moeten toch ja, op de late avond in onze glazen bol kijken. Over drie jaar praten we nog over deze ideële bank. Bestaat die dan? Ik geef 50% kans, um, omwille van het brede draagvlak denk ik dat het mogelijk is. Um, dus je kunt dit nog verder uitbouwen. Maar ze moeten op eigen kracht 30 miljoen bij elkaar halen. Ik, ik hoor daarnet net zeggen dat je maar één aandeel kan kopen. Voorlopig is dat zo. Maar als je 30 miljoen bij elkaar harken met 20 euro per persoon, dan moet je anderhalf miljoen mensen bereid vinden om een aandeel te kopen. En dan moet je daar nog eens 30 miljoen bovenop krijgen van, van bedrijven of overheden. Dus. Het is zeker nog niet gewonnen. Het is iets wat vandaag veel sympathie krijgt. Uh, waar gelukkig voor hen uh, mensen achter zitten die van aanpakken weten. Ik heb het uitgelegd hoe ze gemeente per gemeente, stad mm -hmm. per stad uh, het land uh, uh, langs gaan. Dus uh, goed gestart, 50% kans denk ik. Koen Schoors, 50% kans of geeft u ze iets meer? Ik, geef ze zeker meer, uh, ik denk dat het wel lukt. De vraag is niet zozeer of ze op korte termijn zullen overleven. De vraag is, ga, wat gaan ze op lange termijn doen? Dan gaan ze op lange termijn overleven? Want nu is het vooral een mandje ideeën... maar niemand weet welke producten ze zullen aanbieden... wat ze effectief zullen doen. Dus dan moet je echt een bank op poten zetten... met procedures, met activiteiten, mensen aanwerven. En, en dan begint het, he, dan wordt het moeilijk... dan moet je geld verdienen of je kan je kosten niet betalen. Ja. Dus uh, dat is het moeilijke moment. En ik denk dat dat er niet binnen drie jaar is, maar een beetje later. Uh. Maar ik denk dat ze... Dat ze zeker van start gaan in 2014 hopelijk, maar misschien 2015. Dan gaan we het er ongetwijfeld nog in de toekomst over hebben. Paul Door Koens Schors en Josine Vrinkink, hartelijk dank voor die bijdrage. Heel erg graag gedaan.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 Stay the same. That's why we'll find a war, put the evil on the blame. You can always stand up for what you believe. Don't be blinded by the power of greed. What about all those things you could have done, but you don't? They say things happen for you. after and what happens after I'm looking Life, love and laughter, Donovan Frankenreiter. Zo'n 2000 tot 3000 mensen rennen de komende dagen door de straten van Pamplona. Dat doen ze niet voor niets, want ze worden achtervolgd door een kudde dolle stieren. Olivier van der Zee maakte een 3D-documentaire over de jaarlijkse traditie in Pamplona. Olivier, goedenavond. Hoi, hallo. Voordat je hier aan begon aan dit project, dacht je die mensen zijn helemaal knettergek. <laughs> ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik ik kom me herinneren, de eerste keer dat ik die beelden zag, ja dat moet iets van 20, 25 jaar geleden zijn geweest. Uh, op een gegeven moment, ja, je, je ziet het op televisie en je denkt van wat gebeurt hier in Gods Namelijk Straten vol met mensen, die stieren die erachteraan rennen, je ziet, uh, je ziet mensen gespiest worden, ze vliegen door de lucht heen en je vraagt je af van ja wat wat, wat wat is dit? Waarom eigenlijk hè? Maar toch blijf je kijken. Ik bedoel, je zoekt het weer op, die dag erop. En uh, op een of andere manier je ontkomt er ook niet aan. Want overal waar je komt, uh, krijg je die beelden in juli te zien. Uh, begin juli. Uh, of je nou in Frankrijk op de camping bent. Uh. Mm -hmm. in, uh, in Miami heb je een vliegveld. Uh, wat, wat, wat gedurende drie minuten iedere dag uh, tijdens die San Fermines uh, volledig stilstaat, zodat <laughs> iedereen naar het stierenrennen gaat kijken. Ja, ik dat, ik had het zeker. Uh, maar goed, ik bedoel, dat op zich ben ik uh, ben ik wel uh, mijn uh, zeggen, optiek uh, veranderd uh, na het begin van deze documentaire. Omdat je die mensen niet meer als gekke Henkie ziet dat ze dit doen. Dat ze hun leven wagen om tussen die dolle stieren te rennen. Nee, precies. Ja, ik, het is echt buitengewoon fascinerend. Dat, ik, de eerste interview wat ik deed, want ik ben op een gegeven moment, ik ben eigenlijk een beetje per toeval ingerold. Uh, ik, ik werkte met een producent uh, in Pamplona. Werkte ik samen ook met een aantal andere projecten. En op een gegeven moment vroegen ze mij of ik ze kon helpen met dat interview in uh, het Engels. Zullen wat materiaal liggen en daar willen ze een reportage maken voor de, voor de Amerikaanse televisie. En ik moest dus wat interviews doen in het Engels uh, met Amerikaanse renners. En mijn eerste interview was met uh, Joe Disler. En die komt al vanaf 19 in komt hij ieder jaar uh, naar Pamplona om te rennen. Uh, die man die heeft zijn werk opgegeven. Hij had een fantastische baan in een reclamebureau. Hij uh, is schoolmeester geworden, zodat hij de zomers vrij kon krijgen om te gaan rennen in Pamplona. Ja, en ik begon met die man te praten. Het zou eigenlijk een kort interview zijn. Ik, uh, het duurde vervolgens drie kwartier en er gingen deuren voor me open. Het was echt ongelooflijk. Hoeveel uh, mensen volgens... je volg je uiteindelijk in je documentaire? Hoeveel van die renners heb je gesproken? Nou, we, we hebben het kort gehouden. Dus in plaats van dat je een heel mozaïek van, van mensen spreekt, hebben we gewoon vijf... Uh, Renners uh, genomen die al jarenlang rennen, die het gewoon goed onder woorden konden brengen. Daar hebben we een tijd naar gezocht. Die gewoon goed onder woorden konden brengen wat ze erbij voelen, waarom. Uh, een goede uitleg kunnen geven en, en met name hun gevoelens gewoon goed onder woorden mm -hmm. kunnen brengen. Vervolgens een van die herders uh, die, die dieren dus moet uh, ja, begeleiden en moet beschermen uh, tijdens die, die, die rit van 850 meter... Uh, we hebben nog een, ja, een, een commentator van, van uh, Televisión Española hebben we uh, geïnterviewd. Uh, die man die doet al twintig jaar doet hij die, die live verslagen. Dus echt een lexicon, is dat fantastisch. En een man die zijn zoon heeft verloren in 2009. Uh, die daar, ja, dat is eigenlijk de laatste jongen die daar uh, dood is gegaan. Ja, maar, uh, want er zijn wonderlijk weinig mensen bij omgekomen. Vijftien las ik, geloof ik. Ja, ja klopt. Ja, en als je het ziet, denk je dat het er honderden moeten zijn ja, elke ja, keer. Ja, ja. En als je, als je die mensen allemaal zo uitgebreid hebt gesproken, Olivier... en je moet uh, dan hun motieven, zonder ze allemaal op te noemen... maar tot een essentie terugbrengen. Waarom doen mensen dit? Ja, dit is ongeveer. Kijk, laat, stellen, kijk, je hebt er over 2.000, 3.000 mensen. Maar er zijn maar een kleine club uh, van 200 300 mensen... die daar echt dag in, dag uit mee bezig zijn. Die daar door het jaar heen mee trainen. Uh, die, die, uh, want ze komen uit allerlei verschillende veehouderijen. Dus ze bestuderen welke, hoe die beesten dus reageren. Want ze reageren allemaal anders. We zijn het hele jaar mee bezig. En ja, waar het om draait is gewoon zo dicht mogelijk bij die stieren te lopen... voor die horens van die stieren, om ze naar die arena te brengen. En ze willen gewoon zo dicht mogelijk ja, bij maar die Maar voor de kick lopen. Is het voor de kik? Of moet ja, je iets bewerken? Wijzen, of is het eer? Nou ja, dit, kijk, dit komt er komen natuurlijk een hoop... Uh, iedereen, als je zo spreekt, iedereen rent voor zijn eigen redenen... maar wat, wat, wat het meeste uh, uh, toch terugkomt... is ja, die passie voor de stieren. Ik bedoel, ze willen zo dicht mogelijk het gevoel hebben... dat ze in de aura van die stieren lopen... dat, bedoel, dat ze terug kunnen kijken, recht in die ogen kunnen kijken... en het gevoel hebben dat ze, hè, dat ze met die stieren lopen... dat ze onderdeel vormen van die kudde. En die passie is iets wat, wat daar volledig doorheen loopt... Uh, bij al die mensen, los van de adrenaline... die er doorheen komt te kijken... Natuurlijk. En, en natuurlijk ook het feit dat je in, in, in zo'n situatie van levensgevaar... dat je je emoties onder controle kan houden. Dus ik er komt er ook bij kijken. Maar, ja. maar dat, dat, dat doorlopende draad is eigenlijk toch ja, die, die liefde en die passie... die ze voelen voor die stieren. En begrijp je dan als ik dat hoor, ik geloof je als je dit zegt... want je hebt het natuurlijk van die mensen gehoord... maar als je echt van dieren houdt, zoals ik bijvoorbeeld... Ja. dan vind je het niet wenselijk om ze onder zoveel stress op te jagen door de straten. Ik ja, vind dat moeilijk kijk, te vereenzelvigen. Ja. die liefde met dit... Ja, maar dat snap ik ook wel. Dat is natuurlijk allemaal, ja, het is vrij makkelijk te zeggen op een afstand. Het is natuurlijk ook wel behoorlijk stressvol. Uh, voor, voor, behoorlijk, het is ontzettend stressvol voor die, uh, voor die dieren. Maar ja, het, het gebeurt al 700 jaar. Onze film gaat dus in principe. het is eigenlijk een soort, soort, soort Ja, maar we en... hebben de heksenjachten ook afgeschaft, Olivier. Dus niet alles wat al heel lang gebeurt, <laughs> moet vooral doorgaan. Het is je niet om. om om het, hoe stiervechten of, of het allemaal te verdedigen. Het is iets wat gebeurt. En ik bedoel, er is nooit een film gemaakt waarin eigenlijk die mannen hun, hun emoties en hun redenen onder woorden brengen. Uh, kijk, ik, bedoel, ik ben ook niet van plan om met deze film dus mensen, dus, uh, hè, dus echt, bedoel, dat ze hun mening veranderen. Maar kijk, wel dat, dat ze inzicht krijgen over wat, wat er bij die mensen in hun hoofd speelt. Waarom ze het doen. Wat erachter zit, zeg wat maar, de motieven. Zit, ja. Ja, kijk, en, en, dat, bedoel, dat is iets wat je eigenlijk tot nu toe door de jaren heen eigenlijk nooit uh, is verwoord. Uh. Dus heb je ooit een vrouw mee zien rennen? Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit heb gezien. Ja, de ja, rennen vrouwen, maar we hebben, ja, God wat ik zeg van kijk, we hebben mensen gezocht en gesproken die er dus echt al jaren mee bezig zijn. Er rennen vrouwen mee, uh, maar niet zodanig dat ze dus iedere dag hè, bo, jaar in jaar uit ermee bezig zijn. Uh, meer en meer sporadisch. Want ja, het is natuurlijk, het is ongelooflijk gevecht om daar daarbij te komen. En ja, ze, ze, ze, toch, ze spit een beetje het hoe ik, ze een beetje het onderspit. Uh, uh, ten opzichte van, van ja, dewpartij. De, de, de, en de ellebogen die daarbij ja, komen. Het kijk. fysieke aspect wat erbij komt, kijk, ja. ja. En het ziet er ook altijd visueel prachtig uit... Ja. in de zin van de kleuren en dan die Spaanse straten... en die mannen in het wit met een rood sjaaltje. Wat is ja. daar het verhaal achter? Nou, die, die, kijk, dat wit dat is eigenlijk iets wat, wat de afgelopen 30, 40 jaar is gekomen. Vroeger, ik heb foto's gezien, dan zie je gewoon kerels in een net pak met een sigaretje in hun handen door die straten rennen over sandalen... Dat is eigenlijk iets wat de laatste jaren is gekomen. Die, die rode sjaal is... is is, is, is toch te gaan naar de, de, de heilige San, San Fermin... waar het feest naar nou benoemd is. Die op een gegeven moment in de derde eeuw is die onthoofd in Amiens... En die zaal die representeert eigenlijk ja, of zijn bloed, of de, de, de, want hij is ook katholiek. dus ook de katholieke kleuren van de bischop in die tijd. Het is nog een beetje discussie over wat het precies is, maar dat zijn een beetje de twee uh, overgebleven uh, theorieën. Ik heb een fragment uit je film. Dat ja. is een Amerikaan die dus al meer dan 40 jaar meedoet aan het rennen. En Neer in dit stukje vertelt hij over zijn eerste keer. Even luisteren. En ik off. op. Ik was heel, heel snel. Ik was de eerste man in de bowling. En ze were yelling, Ow Valiente, Valiente, de brave one. I was so frightened when I saw this bull come in the ring, and I wet my pants. I almost had a heart attack. I was way across the plaza. And deze giant mountain in motion is running across the plaza. And I tried fighting my way out. Hij heeft dus uit angst in zijn broek geplast, vertelt hij. Het maken van zo'n film lijkt me ook doodeng. Tussen die stieren staan, dat draaien. Ja, nee. <laughs> Een paar momenten die zeker bij een van die veehouderijen stonden we wel behoorlijk dichtbij. Het zijn echt reusachtig groot zijn. Het zijn, het zijn, zijn ze. Op televisie lijkt het vaak alsof we, we een beetje uitgegroeide koeien zijn. Maar als je ze levende lijven ziet. Ze komen bijna, ik ben 186, ze kijken me bijna naar mijn ogen kijken ze. En die horen ze, ja, ze wegen 600 kilo, broer, ze kunnen met de nek kunnen ze meer dan duizend kilo optillen. Uh, broer, het, het, het zijn levensgevaarlijk zijn ze. Die horens Die horen gaan door je heen alsof je een pak boter bent. Uh, ik nog de Heb je het droog kunnen houden de hele tijd, Olivier? Wat zeg je? Heb je het droog kunnen houden in tegenstelling tot die man die we net hoorden? Je wel. Ja, ja, maar goed, je zit achter die camera. Ik, bedoel, ik heb ook, ook camera gedaan, een aantal OS's. Dus ik bedoel, ja, dus heb je toch de veiligheid van de lens op een of andere manier. Dus mm -hmm. dat maakt het een beetje abstracter. Tijdens de eerste opnames die ik tijdens echt daadwerkelijk een, een, een, een Sierra heb gedaan, dat was bij de ingang van de arena. En op een gegeven moment, zeg ik, in de verte kwam een, een, een rennen die dat een Japaner had. Die, die zat aan zijn, aan zijn hoorn vast met een <lacht> sjaaltje. En die werd iets van 150 meter over de straatregels heen gesleept. Uh, dus <lacht> je hebt wel wat ruige dingen gezien. Het ja. is, uh, is te zien in Spanje jouw 3D-documenteren en wellicht binnenkort ook in Nederland. Olivier van der Zee, dankjewel. Het is 5 voor 12. Met het oog op de tour. De Tour is onderweg en de komende tijd zullen de twee wielerspecialisten... van de oogredactie, Martin Bons en Ruurt Edens... regelmatig vertellen waar u bij de etappen van de volgende dag vooral op moet letten. Vanavond is de beurt aan. Ruurt Edens, Ruurt, goedenavond. Hé hey Eva, hallo. Wat moeten we morgen per se in de gaten houden? Nou, ik zou zeggen, morgen eens kijken naar uh, bijgelovige renners. Zijn dat er veel? Uh, dat schijnen er veel te zijn, maar de meeste lopen er niet mee te koop. Maar bijvoorbeeld uh, de, de Engelse sprinter Cavendish... Misschien wint hij morgen in de sprintetappe. Die uh, schijnt een uh, soort houten... een uh, klein stukje hout... onder zijn uh, kilometerteller geplakt te hebben. Een stukje hout? Ja, dat, dat, <laughs> daar zit een uh, klein verhaal achter. Um, je had een Duitse renner... die heette Klier. Die heeft een eigen stichting opgericht. En die verkoopt voor 6 euro... een klein stukje uh, hout. Een beetje in de vorm van een pijltje. En, um, dat heet My Knoki. <gacht> In spelde Mai. en dan K-N-O-K-Y. Daar zit het woord uh, NOK in verborgen en het woord ook. Dus Nok en Wood, zou ik maar zeggen. Dus, Voor goed geluk. Uh, dus als renners um, veilig over de streep zijn gekomen, uh, slaan ze even met hun knokkels op dat stukje, stukje hout. Oh, hij zal wel in paniek worden geplakt. <laughs> en gele truidrager Chris Froome, is hij bijgelovig dat je weet? Uh, ik denk van niet eerlijk gezegd. Want uh, hij heeft een regel gebroken die Armstrong en anderen hebben. Uh, ja, ingevoerd, namelijk dat je de gele trui die je elke dag krijgt als je de leider bent... Uh, uh, uh, niet signeert voordat je de Tour daadwerkelijk gewonnen hebt in Parijs. Dat heeft hij dus al gedaan. En, maar Chris Froome heeft nu twee keer de, de gele trui gekregen... En um, hij heeft er gewoon zijn handtekening op gezet. Maar volgens Armstrong en, en andere renners... de Italiaan Nibali, die de ronde van Italië laatst won... deed het ook niet met de, met de roze trui, de leiderstrui in die ronde. Maar Froome trekt zich daar niks van aan. Misschien is hij gewoon heel zelfverzekerd. Dat schijnt hij wel te zijn, ja. Hey, en uh, rug nummer 13 bijvoorbeeld, wordt die gedragen in de Tour? Of durft niemand dat aan? Nou, die moeten de renners dragen, maar dat doen ze liever niet. Dus er zijn veel renners die om um, um, um, um, dus boven op een um, shirt uh, bevestigen. En dat mag? Dat mag. Ja, dat, dat wordt uh, oogluikend toegestaan door de tourorganisatie. En daar is, het is een Italiaan die dat draagt, geloof ja, ik. Ja, dat is, uit de ploeg van Zagan, de Italiaan De Marchi. Dat is een klimmer, die hebben we tot nu toe nog niet gezien... maar ik heb hem ook nog niet op de grond zien liggen. Dus <lacht> misschien helpt het uh, dat rugnummer ondersteboven. Is het niet een beetje overdreven, allemaal ruurt? Uh, nou, als de renners zich uh, er beter door voelen... door, door zo'n rugnummer uh, andersom te doen of uh, hem liever niet te dragen... Ja. Zou je heb jij nog fun? een amuletje, als je kijkt? Ik heb helemaal geen amulet. Nee. Ach, Ruurt. Dank je wel, okay. Edens. Veel plezier morgen bij het kijken. Jij ook, even. Dankjewel. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Zometeen Casa Luna en morgen zit hier Mieke van der Wij. Heel graag tot de volgende keer. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd voor mij te gaan.